2157. 4 uur Jan van der Putten met het NOS journaal. Bondskanselier Merkel verwacht niet dat de EU-leiders vandaag een akkoord bereiken over de Europese meerjarenbegroting 2014-2020. Er is nog een erg lange weg te gaan, zei Merkel vannacht... na de eerste dag van de top in Brussel. De leiders van de lidstaten kregen van EU-president Van Rompuy... een nieuw begrotingsvoorstel. Dat wordt nu bestudeerd. Daar staat onder meer in dat Nederland zijn jaarlijkse korting... van 1 miljard euro op de afdracht aan de EU houdt. Merkel zegt dat er naar alle waarschijnlijkheid... een tweede topontmoeting nodig is om het eens te worden. Oud-president Sarkozy van Frankrijk is voorlopig niet langer... verdachte in de zaak Betancourt. Volgens een advocaat is hij nu formeel getuige. Sarkozy werd gisteren twaalf uur lang ondervraagd op het politiebureau van Bordeaux. Nou, het president werd ervan verdacht dat hij grote sommen geld heeft aangenomen van Liliane Betancourt... de schatrijke erfgename van het cosmetica-concern L'Oreal. Sarkozy zou het geld hebben gebruikt voor een verkiezingscampagne in 2007. Vertrekkend president Calderón van Mexico wil de naam van zijn land veranderen in Mexico. Het land heet nu officieel nog de Verenigde Mexicaanse Staten. Die naam werd ingevoerd in de 19e eeuw... naar voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika. Calderon vindt dat niet meer van deze tijd. Gewoon Mexico past beter bij de eenvoud en de schoonheid van het land. Om de naam te veranderen heeft hij een wetsvoorstel ingediend. Het is een van zijn laatste daden als president. Op 1 december treedt Calderon af. Het leven van de overleden zanger Michael Hutchins van In Excess wordt verfilmd... dus film moet volgend jaar worden uitgebracht. Scriptschrijver Bobby Galinsky heeft dat bekendgemaakt op de Australische radio. In Excess had in de jaren 80 en 90 diverse hits zoals New Sensation en Suicide Blonde. In 97 pleegde Hutchins zelfmoord. De film gaat Two Worlds Colliding heten en wie de hoofdrol gaat spelen is nog niet bekend. Het weer toenemende bewolking. Minimum temperatuur 4 graden. Overdag op veel plaatsen regen. In de loop van de middag droger en het wordt een graad of 8. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog verkeersinformatie. De A28, Hogeveen, richting Assen Tussen de afrit Dwingelo en Beilen is de weg dicht. En dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het telefoonnummer dat je kunt draaien met al je vragen en je antwoorden. Toetsen Er is er echt niemand meer die nog een nummer draait. Uh, je kunt ook mailen naar omroepmax.nl. Je kunt twitteren via apenstaartje-nachtzuster. En je bent van harte welkom op de chat. En die is te vinden op www.omroepmax.nl. Dus even kijken hoor, want ik heb nog een uh, aantal vragen... waar nog helemaal niemand over gebeld heeft. Dus uh, mocht je daar een antwoord op weten... Bel dan nu even, dan kunnen we mensen die al vanaf vier uur aan het wachten zijn op antwoorden blij maken. Sjaak bijvoorbeeld die zo graag wil weten of bierflesjes, hoe vaak die worden hergebruikt. Gemiddeld hè, want er zijn er natuurlijk die na één keer al stuk gaan en er zijn er ook die heel lang meegaan. Maar gemiddeld, hoe lang gaat zo'n bierflesje nou mee als die hergebruikt wordt? Adrie wil weten hoe lang een koggeschip erover doet van Nederland naar Duitsland en wil ook weten wat het kost om een vliegtuig te laten vliegen. Dus wat kost dat per uur of per kilometer? Dat moet toch ook iemand weten? 0800-1121. André die werd helemaal stoond van Fruitella... en vraagt zich af waar die dan op reageert in de Fruitella. Arie wil weten waarom we in de Sudoku's in de krant... een andere vier zien staan dan dat we gewend zijn om te schrijven. Dus een gesloten vier in drukwerk en een open vier als we hem zelf schrijven. En Niels die belde net, die had een nieuw telefoonnummer... en werd constant gebeld voor de vorige gebruiker van dat uh, telefoonnummer. En vraagt zich af hoe lang een telefoonnummer uit de lucht moet zijn... voordat het hergebruikt mag worden. En ja, of er regels voor zijn en of het niet tijd wordt... om die regels te gaan handhaven. 0800-1121. En dan is het nu 4 over 4 de hoogste tijd... voor het gebruikelijke disco-momentje op Radio 1... bij Nachtzuster van Omroep Max. En vannacht? Ja, het klopt ook wel een beetje. Volgens mij is het buiten 3 graden en binnen de 3 degrees. Dirty old man. Sorry, even de microfoon weer. Uh, <laughs> ik heb ik opzij geschoven? Want ik moest op tafel dansen op de disco. 0800 1121. Kun je blijven bellen met vragen en antwoorden? Wim? Wim? Wim? Bas. Ah, daar ben je, gelukkig. Hi. Ik ging me al zorgen maken. Hallo? Hè? Ik ging me zorgen maken. Ja. Ik heb een antwoord op de vraag over het cijfer 4. Vertel. Uh, dat ligt gewoon aan het lettertype. <laughs> het is te makkelijk. Ja, Nee, zo simpel is het. De, de meeste ontwerp uh, uh, lettertype, uh, druk, druk uh, lettertype... die zijn uh, allemaal, uh, bijna allemaal gesloten aan de bovenkant. Helvetica, Times, Garmond, et cetera, Dat ligt gewoon aan het lettertype, meer niet. Maar... Meer kan maken. Maar Wim, waarom schrijven we hem dan niet ook dicht? Uh, omdat dat uh, gewoon uh, een gewoonte is die we aangeleerd hebben. Huh? Dat vind ik toch raar. Maar ik heb dat ook een beetje met de G. Want in heel veel lettertypes is de G is een, een bolletje met een bolletje door met een stokje. Ja, met, nou, ja, met... precies hetzelfde antwoord. Maar... Maar als het. Maar. Nee, maar goed. De, de drukletters zijn gekomen na de schrijfletters. Dus waarom zijn de drukletters en de drukvieren niet meer um, zoals. Of, of schreven we vroeger een andere vier? Een nettere vier? Uh, Misschien. Daar weet ik niet het antwoord op. Nee. Maar dat zou goed kunnen. Maar goed, er is dus vast wel iemand anders die dat weer weet. Nou, Goeie voorzet, Wim. Dank je wel. Ja, ik, heb, ik heb eigenlijk nog een reactie, oh. en dat is al de taalkundige vraag waarmee je vanavond begonnen bent. Ja. Je, kan, je kan het werkwoord vervangen door uh, hopen. Door? Ik, ik hoop dat ze thuis is, of ik hoop erop dat ze thuis is. Dan heb je eigenlijk het antwoord erop. Volgens mij is erop gewoon een overbodige toevoeging. Nee, maar dat is. Nee, want dan. Dan vervang je gewoon het woord voor een heel ander woord. Want dan zou je ook. We, we, we, we hebben het over taalkunde. Ja. Nee, maar, maar gokken of hopen betekent helemaal niet hetzelfde. Ja, jij, jij zegt de vorm is hetzelfde. Maar, de, maar ja, precies, vervangen het gaat, dan. Het gaat om de vorm. Maar als je het dan vervangt door. Ik reken erop dat ze thuis is. Huh? Ja. Mag ik het antwoord op zo? Blijven. Ja. Nou ja, er komt, er, er komt vast wel weer een reactie op. Dank je wel, hè? Jo. Dag Wim. Heleen. Ja, goedemorgen. Hallo, goedemorgen, Heleen. Goedemorgen. Hey, ik, uh, ik bel over uh, asperger en autisme. Oh, ja. Ja, dat kwam nog weer langs. Ja. Maar op zich, Valentijn heeft het helemaal goed gezegd. Oh. In de kern. Um, um, mensen die uh, het syndroom van Asperger hebben, dat zijn hoog intelligente mensen. die die contactstoornis vertonen, die autisme genoemd wordt. Maar, en het verschil, je ja. noemt dus iemand, uh, of je zegt van iemand die heeft het syndroom van asperge. als die hoog intelligent is. Toch? Ja, dus die combinatie. Oké. Okay. En, en is het nou zo dat als je. Um, uh, ja, uh, dat je autistisch bent als je autistisch bent en intelligent... dat je dan asperger hebt? Ja, je kunt dus um, uh, autisme hebben... en het syndroom van Down. Bij wijze van spreken. Hè? Ja, en je ja. kunt autisme hebben... en nou, op, op de hele range van, uh, van IQ zitten. Ja. Dan zit je... zeg maar boven, boven IQ. Ja, Dat is allemaal niet zo precies. Maar 130 bij wijze van spreken. Dan ben je dus hartstikke intelligent. En dat betekent dat je ook heel veel dingen met je hersens snapt. Maar dat je als autist die, die, die uh, emotionele gevoeligheid mist. Maar kun je ook... Uh, als, ik zeg steeds asperger in plaats ja, van asperger. Ja, ik, ik, ik zeg altijd asperger. Dat is, uh, dat is, dat, dat is uh, normaaliter, zeg je. Nee, normaaliter zeg je asperger, maar normaliter ja. zeg je asperger. Maar, maar kun je asperger hebben en niet autistisch zijn? Kijk, nou dan heb ik het helemaal, heb ik het helemaal duidelijk. En weet jij ook? Stel nu dat je echt het allerergste, de aller, aller, allerergste vorm van asperger hebt. Maar hoe uitzicht dan dat dan? Hoe nou, erg kan ja. het worden? Wilde die persoon graag weten. De, de, de. Dat weet ik niet, daar heb ik nooit iets over gehoord. Oh. Ja, is niet onderzocht. Want, en wat is erg? Want binnen alle mensen die uh, uh, het syndroom van Asperger hebben, uh, heb je, ieder, iedereen heeft zo zijn eigen karakteristieken. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die, die alles van kleur, die, die, die um, uh, zeg maar, ook, ook als ze een getal zien, zien ze een kleur. Mm -hmm. de, oh ja. Die, die yeah. gevoeligheid. Yeah. je hebt anderen die heel gevoelig zijn voor cijfers. Dus als ieder mens zijn eigen sterke kant heeft, heeft ze hebben ze Top. Nee, maar ik kijk te veel films. Ik denk dan aan zo'n jongetje dat helemaal met niemand communiceert... en alleen maar op een, op een papiertje de meest ingewikkelde ja, dus, rekenformules zit op te lossen. Oh, dat is wat in, met Tom Cruise en Dustin Hoffman in Rain Man, de film. Als je nou wil snappen hoe, hoe, hoe uh, mensen met syndroom van Asperger zich voelen... <laughs> niet voelen, uh, er zijn twee prachtige... Echt prachtige autobiografische boeken, ik vind ze prachtig, van Daniel Temet, Tammet, Tam Tammer Tammet, zo schrijf je dat. Mm -hmm. De ene heet Op een blauwe dag geboren en de andere heet De wijde lucht omvatten. En wat is dan zo mooi aan die boeken? Oh, ik vind het zo mooi, omdat door die boeken te lezen uh, ging ik heel veel begrijpen van hoe... En, en mensen die dit syndroom hebben mm -hmm. zich voelen. Ja. Uh, niet voelen, maar. En hoe ze daarmee omgaan. Ja. En dat is, uh, <coughs> dat is uiteindelijk een, een, een jonge man, hij is van 79 of zo is hij geboren. Dus hij is nu die dertig. Kind of mm -hmm. Die heeft het heel goed gered, maar die heeft dat hele sociale repertoire, heeft hij met zijn verstand moeten leren. Ja. En je ziet dat nog steeds. Um, dat, het, dat het niet van binnen uitkomt. Hij weet wat hij zeggen moet, in, hij heeft de situatie geanalyseerd, weet wat er nu van hem verwacht wordt om te zeggen en dan zegt hij dat. Goh, ik zou wel eens mezelf willen testen daarop. Kun je jezelf daarop nee, je laten testen? Nee, je hebt geen syndroom van een Nou ja, Nee, maar ik heb geen communicatieproblemen, denk nee, ik. Nee, maar, absoluut niet. Nee, maar ik, wat ik bijvoorbeeld dus heb, ik, ik, als iemand mij een heel erg verhaal vertelt, of als ik zelf iets heel ergs heb meegemaakt, dan moet ik heel hard lachen. Ja, en dat klopt natuurlijk helemaal niet samen. En dan zitten mensen me ook wel zo aan te kijken, van ja, maar wat, waar lach je nou om? En op een of andere manier, ja, het zit die emotie verkeerd verbonden of zo. Nou, je, je bent in ieder geval zo intelligent dat je twee verschillende... Dat je enerzijds ziet um, dat, het, dat het een drama is voor iemand. Ja. En anderzijds um, um, daarnaast kunt zetten dat het ook eigenlijk heel vreemd is. heel ja. Bijzonder is. En daar schiet jij van in de lach. Ik ben dat gewoon te slim, dat is het. En je hebt veel gevoel voor humor, hè? Ik denk dat dat het is. En je moet een beetje nadenken over, soms van god, hoe zou die ander dat vinden? Als ik ja, dat is misschien ja, wel ja, verstandig ja. af en toe. Ja. ja. Ik ga nog even Niels straks terugbellen. Dat is helemaal goed. Om te zeggen dat het me spijt. Ja. Oh, dat is trouwens wel een goed voorbeeld. Nou ja, maar dat. Nou ja, goed. Maak je geen zorgen, Volgens gaat het. Volgens mij gaat het goed met Niels, dat denk ik ook. Ja, dat denk jou ook. Oké, dankjewel Helene. Oké. Goed, doeg. 0800-1121. Otto. Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, goedemorgen. Hallo. Hoort u mij? Ja hoor. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Er was een, een vraag wat een vliegtuig kost. Ja, nou het vliegen van een vliegtuig. Het vliegen van een vliegtuig. Ja. Nou, dan heb ik dus alleen over de operationele kosten. Ja. En dat ligt zo uh, afhankelijk van het type van het vliegtuig. En dan met de bemanning, dus met zeg maar, de cockpitcrew en de cabin crew. dan moet je rekenen. De twee, en de twee, don't Otto? Ja? Zit je ook in een vliegtuig nu? Nee, ik ben onderweg naar mijn werk. Oh, Ik ga zo vliegen. Echt waar? Ja. En, en, want je viel namelijk echt precies toen je de bedragen ging noemen, viel je weg? Ja, want ik zit vlak bij schiphoofd Oh, dat lijkt me een goede plek als je onderweg bent naar een vliegtuig. Maar... Ja. Um, nog één keer. Wat zijn de kosten? Ja. Met alles bij Dat hebben we gehoord, wat er allemaal bij in zit. Maar? Er uh, komen nog bijkomende kosten bij, hè? Ja. Dus je moet de fuel rekenen, dus de kerosine. Ja. En dan de afdracht aan urencontrole. Ja. En dat ligt ook. Op, dat is de afdracht, dat is urencontrole. Die regelt alles voor ons, dat wij zei vliegen in de lucht. Ja. Uh, die begeleiden ons. Uh, dan moet je rekenen dat urencontrole ongeveer 1000 dollar per uur kost. Dus dat komt erbij. Ja. En dan komt de fuel erbij. En dan heb je nog de afdracht uh, aan de lucht te halen. Ja, en maar wat... Maar wat zei je, je noemde net een bedrag en toen viel net precies de lijn uit. Dus mag ik nog een keer. Uh, je moet voor eurocontrol. Nee, gewoon voor wat het vliegtuig kost. Het vliegtuig kost tussen de 2000 en de 2500 dollar per uur. Oké. Okay. Maar kan ja. dat dan wel uit als ik uh, met EasyJet uh, voor uh, 27,95 naar Praag vlieg? Nou, dat kan haast niet. Nee. Maar goed, deze mensen hebben staffels, hè. Dus, dus ze beginnen heel goedkoop en ze eindigen duur. Ja, en, en hoeveel mensen zitten er dan ongeveer in zo'n vliegtuig? Uh, je moet rekenen dat, zeg maar, door een gemiddelde vliegtuig, en als je zeg een, een Boeing neemt of een Airbus, dan zitten zo zo'n 170, 170 mensen. Kijk, maar de, als die allemaal voor een leuk bedrag vliegen... dan uh, schiet het natuurlijk wel weer op. Ja, dus dan, uh, dan verdienen we wel wat. Maar dan moet je, moet je toestel wel elke dag vol zitten... of elke moment oh, ja. dat je vliegt. ja. Maar en, en, ja. de luchtvaartmaatschappij is natuurlijk ook... Uh, erbij gewaar dat het toestel vliegt. Hè. Dus hij moet niet stilstaan. Want als hij stilstaat... Kost dan ook heel veel geld. Maar als die vliegt met meer mensen erin, kost het ook meer benzine want is die zwaarder. Uh, ja. ja, dat heeft te maken met de stadmassa. Oh. En, en is het waar dat ik me heb laten vertellen dat die piloten zo verschrikkelijk veel geld verdienen? Nou, uh, dat is een sprookje. Oh. Dat, nou, de, dat uh, denken de stewardessen? Ja, natuurlijk. Ik, ik moet hard werken voor 10.000 uh, euro. Zo. Maar, maar, uh, de, we leggen natuurlijk ook allemaal ons leven dan in jouw handen. Uh, ja. Ja, dat is dan weer een ja, bijkomstigheid. Ik niet alleen in mijn handen, maar ook van mijn co-pilot. Precies. Waar ga je ja. naartoe, Harry? Nadat je in het vliegtuig bent. Nu... Ik, ik ga naar Warschau. Kijk, dat is een leuke vlucht, of niet? Dat is een hele mooie vlucht en daarna ga ik door naar Moskou. Oh, dan zie je nog eens wat van de wereld. Nou, dat valt mee hoor, het is allemaal uh, luchtbaan. Uh, ja, ga je en we daar niet. niet uit. Nee? En dan meteen nee, hoor. weer terug? En dan ga ik gelijk weer terug, dus als ik in Warschau ben, dan blijf ik twee uur staan. En dan kom ik even het vliegtuig uit. En dan uh, gaan we er weer in. En dan gaan we ons prepareren. Van vlucht naar Moskou. Is het nog wel leuk? Dat vliegen met al die uh, al die machines en cijfertjes en uh, automatische dingen aan boord. Dat zeg ik, ik heb je niet goed verstaan. Is het nog wel leuk om te vliegen als de automatische piloot eigenlijk al het werk doet? Uh, ja, het ja, maar je, je kan de automatische piloot ook uitzetten. Maar uh, daar wordt uh, zeg maar een voorschrift. En, uh, het wordt geprogrammeerd je vlucht. Je gaat die gaat de computer in. En ook aan haast, uh, ja zonder bediening kan hij vliegen. Ja, en dan kun je gewoon een Sudoku's gaan zitten maken. Uh, ja, een potje kaarten. Kan ook. Ja, maar ja. maar uh, dat is een beetje, uh, laat ik zeggen, een beetje flauw gezegd. Want oh. uh, tijdens de start en landing hebben we het heel druk. Ja, nee, dat begrijp ik ook. En het, het is ook niet eenvoudig allemaal. Dus ik wens je een goede reis en bedankt dat je even belde. Het was me genoeg. Oké, okay, dag Otto. Dag. 0800-1121. Wim. Ja, goedenacht. Hallo. Hallo. Zeg het maar. Ik, ik belde met een uh, gedeeltelijk antwoord over dat nummer wat vrijgegeven was. Ah, uh, vroeger was daar een wettelijke termijn van vijf jaar. Vijf maar jaar? Is, ja, maar dat is niet meer zo. Maar oh. hoe lang het duurt, <laughs> dat weet ik niet. Ik heb zelf een telefoonnummer gekregen wat vroeger van een be bedrijf is geweest. <laughs> ja, oh, sorry. Ga ik weer. <laughs> en waar je s'nachts werkt en overdag slaapt. Oh, dan gaat de hele en dag de telefoon. 20 keer wakker gebeld wordt. En mensen die je niet geloven, die denken dat je onderhand een soort van concurrent bent en dat je ze dus in de maling neemt. Ach, ja. <laughs> maar wat nee. was het voor bedrijf dan? Um, een beddenspeciaalzaak. Oh ja, en dan jij opnemen en doen alsof je heel slaperig bent. Ja, ja, ja, dat geloof je natuurlijk niet. Nee. Met een beddenspeciaalzaak. Oh. Ja, en dan bellen ze over Alping en weet ik voor allemaal. wil ik heerlijk in mijn Auping uh, best licht. Ja, en graag ja. verder wil slapen. <laughs> uh -oh. maar, vroeger, maar, maar, maar, maar vroeger was het vijf jaar, nu niet vroeger meer? Vroeger was dat vijf jaar, maar of, hoe dat nu zit weet ik niet. Ik, uh, hm. ik heb het niet uh, boven tafel gekregen. Want je hebt het wel geprobeerd. Ja. Ja. ja, je zou bijna een soort, uh, soort onderzoek gaan doen... van uh, hoe lang is het geleden dat u uh, de laatste keer dit nummer gebeld hebt, hè? Zo'n soort... Nou, dat uh... Het nadeel was, het bedrijf staat ook nog in de Gouden Gids. En ook nog op internet, want die had gewoon nog met, voor een jaar... Met betaald. dat nummer allemaal nog? Ja. Oh, dat is wel heel raar dan. Maar zal er gewoon bij de Gouden Gids nog betaald voor een jaar. Ja. En dan staan ze er gewoon nog in. En oh. ik had het nummer al. Oh, nou, dit, maar dan kan dat dus nooit langer dan zeg maar anderhalf jaar uh, stilgelegen nee. hebben. Of een jaar eigenlijk? Ik denk dan niet eens een jaar. Oh, dat is toch ook wat, hè? En wat heb jij gedaan? Ja, niks. Nee, gewoon, je hebt gewoon nog steeds dat telefoonnummer en uh, ja. als je gaat slapen, zet je hem uit? Of, uh... Ja, ik zet hem wel uit altijd. Oh ja. Ja, maar ik, we, we, ik uh, ken dan ook iemand die soms s'nachts werkt. En die, uh, die, die durft dan de telefoon niet uit te zetten, omdat, want stel je voor dat er wat met de kinderen gebeurt of zo. En dan word je ja, natuurlijk maar, ook wel... Okay, ik vind, dat, dat vind ik altijd wel vervelend hoor, als op vrijdagochtend de telefoon gaat. Ja, maar ik heb altijd mijn mobiel. En iedereen die mij nodig heeft, die weet dat hij op het mobiele nummer kan bellen. En op de huistelefoon kunnen ze proberen, maar dat neem ik niet op. Nou ja, inderdaad. En dus uh, mobiele nummer geef ik ook weinig weg. Ja, dat. Ja, en dat wel eens alleen als het noodzakelijk is. Ja, precies. Nou, dan weet je een beetje, kun je in ieder geval een beetje onderscheid maken. Goh, ja. nou, maar het was, hoe weet je dan dat het vroeger vijf jaar was? Nou, dat, dat heb ik terug kunnen vinden bij KPN. Maar dat, uh. hoe dat nu is, dat weet ik gewoon niet. Nou, mocht iemand dat nog weten, laten we de vraag nog even voor openstaan. 0800-1121. 1121. Dankjewel hè. Okay, do we? Nah. do we? Lisa says, on a night like this, it'd be so nice if you gave me a great big kiss. And Lisa says, honey, for just one little smile, I'll sing and play for you for the long. Honey, you must think I'm some kind of California fool The way you treat me, just like some kind of tool Lisa says, hey baby, if you stick your tongue in my ear Then the scene around here will become there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 Lisa 6 van Lou Reed, of Niels Zes dus tegenwoordig, want die heeft het nummer overgenomen van Lisa. Uh, Harry. Hallo. Goedenavond. Dag, lieve Hustlid. Ja, dat ben ik. Dat ben jij toch? Ja. Het is lang geleden, dat we elkaar gesproken hebben. Nou, het voelt als gisteren. Oh, nou, nee. <laughs> ik, maar worden, ik ga weer ophangen. Nee, op niks ervan. <laughs> ik wil nu een vraag of een antwoord. Uh, ik, kan je, ik wil een vraag hier stellen, ja. uh, daar loop ik al een tijdje mee rond mm -hmm. en die vraag gaat als volgt, uh, waar, waar komt de uitdrukking, ik, uh, ik hoor hem echo zeggen, ik ben er gek van. Ja, daar Nog ben ik Ik, ik doe dat natuurlijk ja. niet hoor, gewoon. Ja, heel verstandig. Ja, ik luister naar, naar, naar. Ja. waar komt de uitdrukking de slome duikelaar vandaan? Want ja, dat hoor je wel eens meer noemen, maar een, een duikelaar is een vogel. En is die vogel echt zo'n zo, sloom of... Uh, zijn de mensen zo sloom die naar die slome duikelaar kijken. Hoe, hoe komen we die uitdrukking hmm. slome duikelaar? Oh, want ik dacht dat een, een duikelaar zo'n poppetje was. Dat je, oh. dat je dan opzij duwt en dat dan vanzelf weer rechtop gaat staan. Dat de zwaartekracht in zijn uh, achterwerk oh, zit, zo poppet, zeg maar. Zo'n spel een poppetje voor je kinderen. Ja, maar heet dat oh. een duikelaar of heet het een tuimelaar? Ja, nou, dan maak je hem ook een keer. Ik doe wel zo best om wakker te blijven. Om ja, de vraag te stellen. ik ook. Ja, om te luisteren. <tacht> ja, jij ja. Ja, ja, werkt. Ik wil luister. <tacht> dat is of, waar. <tacht> dat moet een verschil zijn. Hè. Ja. Nee, maar, maar het is... Ja, het is, ja ik, ik ken de vogel. Wat is het voor vogel dan, een duikelaar? Een duikelaar? Dat is een vogel met een lange snavel of zo, heeft hij van mij verteld. Oh, nou, is dat een duikelaar? Ik, ik ben net in Portugal geweest, een paar weken. En ik uh, bij Artie van Haber om langs geweest. Ik heb een gekke tijd gehad in Portugal. Ja. Ik moet vreselijk weg, ik wil weer terug naar Portugal. Ja. Maar daar zag ik ook een slomenduikelaar duikelaar in Fuzeten. Ah, en, daar uh, heb je hem gezien, de naamgever. Ja. ja, bij de Tussen de Flamingo's in. Oh ja. Dus, ja, ja daar valt weet niet op hij op toch headboard. een beetje op. Wat? Daar vallen de slomenduikelaars duikelaars een beetje op tussen ja, al die actieve ja, ja. flamingo's. Ja, er zitten heel veel Nederlanders daar, dus de rest van de slomen duikelaars neemt <laughs> Nou, er is vast iemand die dat weet. En er zijn een paar mensen die altijd een uh, etymologisch woordenboek uh, naast het bed hebben liggen. Dus dit, ik heb alle vertrouwen in het uh, oplossen van het vraagstuk van de Slomen duikelaar. En ik loop er al een de hele tijd mee rond. Want soms, ja, jongens, zo'n zo negatieve, jij is duikelaar. En dat is uh... ook niet leuk voor die vogel. Ook. Oh, maar het is, het is erger voor jou als ze dat de hele tijd zeggen. Niet tegen mij. Oh. Je hoort het om me heen. Ja, tegen de hele tijd andere mensen. Ja. Hey Duikelaar, loop even door. Hey Duikela, ja. Schiet even op en uh, hey Duikelaar, ga naar het werk. Er is geen werk te vinden, maar goed. Maar het is nooit voor jou, hè? Uh, nou, soms, ja, soms bedoel ik het ook eens voor <laughs> mij, maar ja, ik doe net even ik het niet hoor, hè. Ik ben Oostenisch doof dan. Kijk, heel verstandig. Ik ga op zoek naar een antwoord, uh, Harry. Ja, uh, lief, en ik heb nog een, uh, een antwoord ook, als ik mag nog. Of... Oh, ja, dat mag. Want meestal word ik altijd wel kort gehouden door je, toch? Echt waar? <laughs> oh, ik, laat altijd iedereen... ik was diegene die iedereen eindeloos uitliet praten. Oh, dat was jij? Ja, ja. ja. Oh. maar ja, ik moet vier uur vullen, hè. Ja, oké, okay, maar het is wel leuk, een reunie vannacht, allemaal bekend hoor ik. Echt waar? We waren ook, we waren ook allemaal in Casaluna, heb je ook nog gehoord naar Casaluna met z'n allen? Meen je dat nou? Je belt en naar Casaluna en naar mij? Ja, ik durf eerlijk te zeggen. Ik maar bekennen. Arie, weet je wel hoeveel, hoeveel mensen zo graag een keer in nachtzuster zouden willen komen... die niet aan de beurt komen omdat jij die lijn bezet aan het houden bent? Hey, oh, dan ga je het zo op die toer <laughs> weer. En, en die, die valentijd nieuw zo dan. Kom, ja, uit. maar die, die, ik bedoel, als, je, als ja, een vraag gaat over de ziekte die je zelf hebt... dan vind ik ja. dat je altijd uh, geëigend bent om te bellen. Nou, en bovendien, ik... als je autistisch bent, dan kan ik je niet verwijten... dat je iedere week op donderdagnacht precies hetzelfde ja. nummer wil draaien. Dat is ook waar, maar je hebt hem. Helemaal... Oké, okay, nee, dat is. Ja. Dat is okay, maar ik ben gisteren al een duikelaar, zeg kom. Cool. <laughs> nee, maar goed, nee, wat wil je nou nee. nog zeggen? Oh ja, dat je het zo ja. gezellig vond vannacht met al die mensen die opeens weer uh, opduiken. Ja, zo'n reunie. En jij klinkt ontspannen, ontzettend ontspannen. Ik ben hartstikke moe. Jij ja, ook. <laughs> <laughs> ik denk dat dat het is. Nou, ik ga snel hey, maar, verder, mag, voordat mensen maar, me slomen duiklaar noemen. Mag ja? ik nog één klein kort vraagje om nog erbij Of zal ik een antwoord geven? Wat wil oh, je? Oh ja, nee, je ging een antwoord geven. Doe maar met je ja. antwoord. Ja. Uh, antwoord, uh, antwoord uh, even kijken, uh, even bij de les blijven. Over, uh, Zo uh, wat jammer hè, nee, dit. Ik gok het erop, ik gok het erop, ja. dat, dat, dat er iemand wel gaat reageren op mijn uh, vraag, bedoel je. Ja, dat gok uh, je uh, erop. Ik gok erop. Dus niet, je gokt niet dat iemand wel gaat reageren? Nee, ik zeg, ik gok erop. Als ik geld erin. inzet, dan gok ik erop. Ja. Als je ik, ik, ik gok, dat er iemand reageert. Of, ik ja. krijg een dikke gok, Ik krijg al lange goksen. Ja. <laughs> Het maar is ik... een blijft een gok. Goed, dankjewel. <laughs> oké, okay, mag ik nog één vraagje erbij? Oh, dit door? gaat uren duren. Nou, doe nee, maar dan. Nee. Nou, oké. Okay. Ik heb geen radioprogramma. Ja, Om zeven okay. uur, dan zit Lara Renzi hier en die wil gewoon de oh. zendtijd, hoor. Dat mag toch? Ja, Dat mag toch. moet je Dat mag nu wel toch. met je vraag komen, Harry. Nou, en dan heb ik nog één korte vraag. Heel korte, korte vraag. Ja, lang de inleiding over. is langer dan de vraag. Ja. Hebben mensen ook zwarte ogen? Hè? Huh? Huh? Of zijn er ook mensen met zwarte ogen? Ja, met echte zwarte, pikzwarte pupillen. Pikzwarte ogen. Dat vraag en ik zie me je, nou loop je de boel eindeloos te rekken... en dan kom je met een fantastische vraag. Ja, nou ja, ik had een aantal opgeschreven... Ja... Dat heb ik in Portugal bedacht. <laughs> oh ja, je had vakantie. Je zou vragen verzinnen. Ja. <laughs> nou ja, ik ben voor jou bezig, ja. Heel Thuiswerk. goed. Ik waardeer het heel erg. Nu hang ik op, ja? Oké, okay, dankjewel schat. Ik ga door, en wakker blijven. Doei. Ja, dag, Doe, dag, dag. dag. Jan? Ja? Goeienacht. Goeien, ja. Goeien, uh, uh, nacht. Hallo. Uh, Jan? Ja? Heet jij nou Flippo van je achternaam? Ja. Nou, dat is toch wel... Hebben ze gewoon. Heb jij hem uitgevonden ook de Flippo? Wat raar, dan was ik nou Milieu in Weet ik niet, want ze waren gratis, hè? Ja, maar dan had ik wel de, de licentie erover gehad. Nee, nee, nee. Vindt u het nou zo gek hè? Ja, maar heet je echt Flippo of heet je Filippo? Nee, Flippo. Je heet gewoon echt F-L-I-P-P-O. Flippo. <laughs> Vind je dat, dat is wel leuk? Ik lach je niet uit. Ik lach je toe. Ja, nee. Maar... Maar, maar dat moet dan ten tijde van dat je flippos kon sparen. Dan kon je echt op geen verjaardag meer komen of uh, mensen nou, vroegen of ze je mochten sparen. Nee, maar ik ging gewoon bij mijn familie of aan die, die flippen. <laughs> ja dat. Nou, eh, eh, nou ik je in die tijd te zeggen, toen, toen, toen, toen was ik militair. Nee, zo lang is het nog niet. Oh nee, maar dan dan ga ik er vanuit dat je oud bent. Hoeveel ja. jaar ben je? Ik ben uh, uh, 54. 54? Als je militair. Of was je was je? Uh, ah. Hoe heet dat? Er was geen militaire dienstplicht waar we het over hebben, toch? Nee, nee. Daarna. Want ik ben beroepsmilitair. Ja, beroepsmilitair dat woord zocht ik even. Ik ben echt moe. Maar want. Ja, precies. Want het is volgens mij toch pas een jaar of tien geleden. Hoe lang zal het geleden zijn, de Flipo? Nee, dat is al langer geleden. Dat is het langer hoor. geleden? Ja, dat is al veel langer geleden. Maar we spaarden toch pas Flippo's na Big Brother? Dus... Oh, dat zegt me niks. Hey, Big Brother is een beetje mijn eikpunt, want dat weet ik. dat, dat uh, In 2000 was de ontknoping van Big Brother, dat televisieprogramma. Ja, Maar dat heb ik gewoon onthouden. Dat ik dacht van jeetje, we, we kunnen wel op een enorme millenniumcrisis afstevenen. En we zitten ons met z'n allen af te vragen of... Bart of Ruud het Big Brother huis gaat, uh, gaat winnen. Dat vond ik echt o. zo raar. Dus dat heb ik onthouden. En dan is dat een beetje van de vorige eeuw, deze eeuw. O. Dus ik dacht dat Flippo van deze eeuw was. Maar dat is niet zo. Het is van de vorige eeuw. Ja, Denk nou, het, uh, ja. Uh, buiten dat was Flippo in, <laughs> uh, in het Utrecht. Ja. Nou, dat was echt als je gestoord was. Ja, het is, maar het is een beetje een, een gekke, maar toch ook sympathiek grappige naam. Ja, maar, maar uh, het was een beetje een scheldnaam, hè? Oh, ja, dat was een hey, Flippo. Uh, flip een beetje iemand die had nou uh, een bewering te maken, maar dat werkt niet voor de radio natuurlijk. Nee, nou ja, het kwam over, ik zag het. Maar, <lacht> maar, het is, maar, maar ging dan in militaire dienst ging het zo van, De Boer, De Vries, Jansen, Flippo. Ja. <lacht> dat vind ik grappig. <lacht> ja, ja, Ik vind het een mooie naam. Nou, dank u wel. Ben je al getrouwd, Jan? Nee, ik ben niet gedaan. Oh. Maar dat... Uh... Dus ik zou op zich Astrid Flip al kunnen gaan heten. Oh. Ik, uh, ik ga even oh. kijken of ik daar een leuke handtekening bij kan verzinnen. Waar belde je eigenlijk over, Jan? Ik bel over een boek dat ik ooit gelezen heb. Oh jee. Oh jee. Ja. Ja, en dat gaat over een, een, een zakenman... die een jaguar had, zoals ik me kan herinneren en een vrouw had, en een minnares. Dan denk je, ja... Ja, nou, dat kan eigenlijk maar één boek zijn. Dat kan maar één boek zijn, natuurlijk. <laughs> nee, maar die man, die, die raakt... Uh, in de mist... raakt hij van de weg af. Die ja. komt ergens onder een... viaduct terecht. En die heeft... zijn benen gebroken, en dan steekt hij zijn... auto in de fik. Die jack Ja. En... Dan ja, wordt hij gered door een uh, prostituee. En zo, uh, ja, junks of nee, alcoholisten waren er waar toen nog, want, want dat boek was ze niet zo erg. Maar dan weet ik totaal niet meer hoe dat boek afloopt en van wie het is. Oké. Okay. Dus we hebben een zakenman met een Jaguar, een vrouw en een minares, die in de mist onder een viaduct zijn benen breekt, de auto vliegt in brand en wordt gered door een prostituee. Nou, als als je dat boek niet kent en je wil graag, wil je weten hoe het afloopt of wil je het boek hebben? Ik wil het allebei. Nee, maar even voor de zekerheid, want als ik nou iemand aan de telefoon kom, moet ik dan naar de afloop van het boek vragen, of, want dan hoef je dan, als je het dan gaat lezen en je weet al hoe het afloopt, dat is jammer. Ja, ik heb het gelezen, maar, maar kijk, er zijn meer boeken die ik gelezen heb en die heb ik nog wel eens een keer doorlees, dus, dat, oh, dat, okay. dus dan... dan maar dan, dan, dan vraag ik me altijd af, was het nou een Nederlandse schrijver? En denk ik de naam Visser of Fischer of Visser of zoiets staat mij voor de geest. Maar dan, ja. Kijk, is oh, zijn wel we een, een heel eind hoor. Ja, maar dat, ik, ik wil niet zeggen of die dat is. En weet je nog wanneer je het ongeveer gelezen hebt? Ja, dat moet meer als uh, 30 jaar geleden geweest zijn. Oh, het is ook nog een oud boek. Ja, het is een oud boek. Ja, toen hadden ze geen mobiele telefoons en zo. En... Oh ja. Anders had hij wel kunnen opbellen. Ja, maar dat deed hij dus niet. Nee, dat kon hij niet. Maar werd hij nou gered door een alcoholistische prostituee? Of door een zich... Ja, ja een beetje een, zo'n... Zo ja, ik weet niet eens of het eigenlijk Nederlands was. Dat, nee, dat, dat, zo uh, klinkt het niet. Het klinkt heel Amerikaans. Het klinkt heel Amerikaans. Ja. Maar als ik over het Kleinpolderplein rijd... Kent u dat? Het Kleinpolderplein, ja. Ja. Dan zie ik daar altijd van die... Ja, dan denk ik, ja, als je daar toch afgereden zou zijn toen in die tijd. Ja. Ja. Ja. Ja, dan, is, uh, dan vlieg je auto ook in de fik. Nou, die had hij zelf in de fik oh, ja, gestoken. Hij ze... Maar waarom had hij zijn auto in de fik gestoken dan? Om te, om te, te laten zien, te, om, om redding te vragen. Oh, slim. Ja, maar het was zo mistig dat ja. iemand het zag. <laughs> zo slim was hij ook weer niet. <laughs> ja. Ja, zo staat ja, zo het boek met bij, hè. Ja, de, de, de, de jaren... De, ja, soms uh, verzin je er zelf wat bij natuurlijk. Want als dat ik zo over een klinkt klein... het wel een beetje. ja. ja. <laughs> Volgens mij heb jij 30 jaar lang gedacht: had hij nou gewoon zijn auto in de brand gestoken? Dan hadden ze hem wel gevonden. Ja, maar. maar ja, dat... ja, maar ik, ik, ik. Als ik daar overheen rijd, dan denk ik: ja, dat zou hier maar gebeuren. Ja, zo. nog steeds. Ja, ja nou, ja. je allemaal al uh, die mobieltjes bij je, dus dan, dan vinden ze je wel, maar. Ja. Maar toen, ja, dat ja, ja, is. Ja, toen was ik. Uh, ja, het moet meer dan 30 jaar geleden zijn. En ik heb gelezen, misschien. Ja. En wat ja. is er dan gebeurd met dat boek? Heb je het niet meer niet mee naar huis genomen? Nee, je de bibliotheek. Oh, geleend. Oh ja. Ja. Dat was. Uh, dat vroeg had je van die gebouwen met boeken erin? Ja. En dan ging je iedere week vijf nieuwe halen, toch? Ja. ja. Heb ik wel eens iemand horen, over horen vertellen? Ja, hij heeft zelf nooit gedaan. De bibliotheek wel. Toen ik klein was. Ja, maar dat is nog steeds machtig mooi hoor. Ja, maar nu doe ik ze gewoon uh, downloaden op mijn e-reader. Ja, maar dan heb je toch geen boek in de handen. Jawel. Nee. Alleen een andere. Ja, maar. Nee, dat het is... Is, ik geef toe, het is anders. Dan kan je niet even eventjes zo. Uh, nee. Nee. Ja, daar ben, ik, daar ben ik nou een beetje te oud voor, denk ik. Nee, maar je, je hebt wel met één zo'n klein dingetje... heb je wel, uh, als je wil, vijftig boeken in je tas. Ja, dat weet ik wel. En ik maar... lees nogal snel. Ja, maar dat, dat, ja, ik vind het geen boek. Ja, nee, dat is ook zo. Dan moet je, een boek moet je ook ruiken. En zelfs van de bibliotheek, dan stinken ze nog. Ja, dat is helemaal vies. Dan heeft iedereen een beetje boven zitten kwijlen. Ja, dat was zo heerlijk. Ja. Goed, zeg Jan uh, Flippo. Ja? <laughs> Bedankt, ik ga op zoek naar het boek. Alsjeblieft. Kijken of we eruit kunnen komen. Ja, hey, goeienacht. Hetzelfde. Dag. Ja. Of, lopen we een plaatje achter of niet? Of hebben we gewoon braaf uh, al twee platen gedraaid dit uur? Ik weet het niet meer. Soms dan uh, ben ik ook zo aan het kletsen. We hebben Lou Reed gedraaid. Ja, dat hebben we nou nog meer gedraaid? Oh ja, de Three Degrees, natuurlijk disco. En, uh, en Prins, was dat, dat was het vorige uur. Soms dan weet ik het gewoon niet meer. Nou ja, weet je wat, we zijn nog zo lekker aan het praten. Um, ik had het gevoel dat ik iemand hoorde aan de telefoon. Kan dat? Hallo? Hallo? Of ben jij het nog, Jan? Dag Astrid. Hallo, met wie? Met Harriet Venlo. Oh, hallo Harriet Venlo. Dag. Dag, Dag Astrid. Wat kan ik voor je doen? Ik heb een heel korte vraag, of oh, ik heb twee dingetjes. Ik heb uh, in 2007 hebben ze bij mij een chronisch pijnsyndroom uh, vastgesteld. Ja. En uh, dat is geen familie te zijn van reuma. En nu is mijn vraag, zijn er meer mensen die deze aandoening hebben? Of er meer mensen zijn die reuma hebben? Nee, die, die, die, die, die, die, pain, uh, die chronische pijnsyndroom hebben. Mm. Ja, maar die, die zijn er ongetwijfeld. Ja. ja, maar ik ken ze niet. Nee, oké. Okay. Ja. Maar wil je, zou je dan... Wil je gewoon het gevoel hebben dat, dat je weet dat er meer mensen zijn? Ja, en oh, eventueel dat je contact kan krijgen met die mensen. Oh ja. Nou, mocht er iemand zijn die dat wil... dan ja. weten ze ons nu te vinden via 0821. Ja, het is, het is een hele moeilijke, het is een hele lange naam. Ja. En dat tweede is... Uh, in de vorige uitzending heb je gevraagd of iemand wist de componist van de Polka. Ja. ja. Nou, ik heb het nog niet gevonden, maar ik ben voor jou op zoek. Nee, Zo maar wij hebben al lang al het antwoord gevonden. Ja? Ja. Ik weet oh. het niet meer, maar we hebben in de uitzending de, het antwoord gegeven vorige week. Oh, ja, dat het is was wel lief woord, dat jij nog buten. steeds aan het zoeken bent. Nee, maar dit... Dit komt uit de Duitse de volksmuziek. Ja, maar we hebben de hele geschiedenis oh. van de ambospolka. Oh, nee. Nou, dan afsluiten die handel. Ja, maar dan hoorde ik van de week toevallig iemand daarover praten... en die zei weer dat het een wals was. Toen dacht ik, is het nou een polka of een wals? Nee, het is een polka. Het is ja, een polka. Ja, dan had diegene het verkeerd. Want dat is gewoon een getik op, op een aanbeeld. Nou, wel, wel lief dat je nog aan het zoeken bent, Harry. Dat uh, stel ik op prijs. Oké, okay, Ik zou het ook fijn vinden als, iemand mee, als ik met iemand in contact heb. Jij wilt die lotgenoten, ja. Die, die dat chronische peensyndroom heeft. Ja, nou, nou wie ja. weet, belt er nog iemand 0800 1121. Dat zou ik heel fijn vinden. Oké. Okay. En fijn, het was heel fijn om je stem te horen. Eens gelijk, Harry, en heel veel Op sterkte. Trein, hè? Dag, Dag. Dag. Wim. Ja, goedemorgen. Ja, zeg het maar. Nou, oh, ik had een vraagje. Het gaat ah. over uh, lichtgekleurde dieren. Dat bijvoorbeeld uh, lichtgrijze paarden of witte paarden. Ja. Of dat die in dit jaren getijden als die buiten staan eerder koud hebben als bijvoorbeeld bruine paarden of, of zwarte paarden. Omdat de wit nogal uh, warmte afstoot. Oh ja. Die arme dat... schapen. Wat lief? Die arme schapen. Ja, want schapen hebben een dikke jas aan. Nou, een lekker die... warme, witte vacht, ja. Ja. Dat was even mijn vraagje. Licht weer kaatsen. Hoe kwam je erop, Wim? Uh, ja, hoe kwam ik erop? Er ja. <laughs> zijn meerdere dingen waar je door komt. Ja. En dan. Uh, dit is mij vrij goed in het guler uh, blijven hangen. Dus ik denk dat het een mooie vraag is. Althans, naar mijn ja. mening. Nee, dat ben ik, uh, naar mijn mening ben ik het volledig met je eens. Dus ik... Uh... Ik weet niet of dat er iemand bijvoorbeeld een uh, goed antwoord op, op kan hebben. Want ja, we kunnen niet in de paden uitkruipen om de voelen van... God, dat is lekker warm of groot. Hè? Uh, nee, ja, nee. Dat, dat, kijk, dat, dat, dat is een waarheid als een koe. Ja. Um, nou ja, ik ga hem gewoon uh, voorleggen, dus even kijken of lichtgekleurde dieren, dus bijvoorbeeld witte paarden, die ja, ook nog eens of, zwaar werk prijzen. moeten doen deze tijden. Want ze moeten rondzeulen met zo'n man in zo'n rode mantel en allemaal cadeautjes en zo. En ja, want hebben... ja, ja, die hebben een dikke meid erop en nog zo'n grote stofzak op. Dus uh, die, die schimmel die zal het niet zo koud hebben. Nee, nee, nee die, die wordt ook wel heel erg goed verzorgd. En die eten de hele tijd pepernoten, dan krijg je het ook ja. warm van. Maar ja, ja. alle andere lichtgekleurde dieren... of die het kouder hebben dan de donkergekleurde dieren. Ik vind ja. het een prachtige vraag. Ja. Ik ben benieuwd of er ook iemand over gaat bellen. 0800-1121, maar ik ga mijn best doen. Dankjewel, Wim. Oké, okay, goed zo. Dank je. Goeienacht. Fijne nacht. Nog. Dag. Just Maarten Peters is getrouwd met Margriet Eshuis. En ik kom uit Zaanstad oorspronkelijk. Ze was een van, samen met Henny Huisman, uh, beroemdheid. Dat uh, bij ons in de buurt woonde. Ja, het interesseert natuurlijk niemand wat. Maar wat wel toepasselijk was, is dat het uh, nummer White Horses in de snow heet. En uh, uh, dat sluit dan weer mooi aan op de vraag van Wim. Die zich afvraagt of lichtgekleurde dieren meer licht weerkaatsen... en het dus kouder hebben in de winter dan bijvoorbeeld... een Bruin paard? Dat uh, vraagt hij zich af. 0800 1121. Ook als je weet waar de term slomen duikelaar vandaan komt. Of uh, als je weet of mensen wel eens zwart, zwart gekleurde ogen hebben. Dus geen bruine, blauwe, groene of uh, weet ik wel wat voor ogen. Maar uh, um, zwarte ogen echt. Bestaan die? Wil Harry graag weten. Um, Niels wil nog steeds weten hoe lang een telefoonnummer niet gebruikt wordt. voordat het weer doorverkocht wordt aan de volgende klant. André die heeft nog geen antwoord op zijn vraag of het klopt... dat hij hartstikke gestoond is geworden van een rolletje fruitella. Als dat iemand bekend voorkomt, bel dan even naar 0800-1121. Sjaak wil weten hoe vaak bierflesjes hergebruikt worden. Gemiddeld dan natuurlijk. En Adrie wil weten hoe lang een kochenschip vroeger... zo ongeveer erover deed van Nederland naar Basel. Het is drie maal in scheepsrecht. Als er vannacht weer niemand over die vraag belt... dan ga ik hem echt never, nooit meer in behandeling nemen. hoor. Dus mocht je het weten, dan heb je nog een uurtje de kans. Um, even kijken, Joyce? Joyce? <tiep> <tiep> de dingen staan er ineens waar ik helemaal niet voor bel, wat leuk. Wat? <tiep> nou, uh, de, de, die Fratella. <tiep> ik kan je heel slecht verstaan, maar uh, als je je radio uitzet, dan scheelt het al De een radio, radio is uit. Oh, dat is heel gek dat ik dan toch zo'n piepje hoorde. En uh, waar belde je over? Nou, ik belde over de ogen eigenlijk. Kijk, over de zwarte ogen. Ja, het, het kan niet, maar het kan wel jouw waarneming zijn. Oh ja, dus het bestaat niet, maar het zijn wel mensen met zulke donkerbruine ogen... dat je denkt van nou, zijn Precies, ze nou zwart? Ja, huh? ja. En... want je kan echt in de... de ja, weet je, je pitool, ja die nemen we waar als zwart. Of dat zwart is, is nog maar de vraag, dat weten we niet. Hm? Maar de iris wat er omheen zit, hè, dat kan bij jou heel licht... Ik, ik gok bij jou lichtblauw. Ja, dat klopt wel, hè? Ja, dat, ik weet het niet, dus ik nee, heb het van jou gezien, maar je ogen heb ik nooit zo naar gekeken, nee. maar ik gok bij jou lichtblauw. Ja. En Ai. ik heb het dan lichtgroen, of groen en blauw en grijs door elkaar, ik oh. heb van alles wat. Mooi. En Aziatische mensen willen, willen wel heel vaak, dat zit gewoon in je genen bepaald, dat zijn pigment wat in je ogen zit, daar doe je niks aan, die heb je gewoon... Ja, en die zijn donkerder en dat kan echt verstrooien ook van blauw naar bruin. En dat kan zwart lijken. Maar dat is onze perceptie. Ja, maar, maar waarom kan het niet gewoon zwart zijn dan? Met heel veel pigment. Het, het is. Dat is nooit zwart. Als je goed kijkt naar een... Uh, ja, je moet maar eens een keer een plaatje van opzoeken of zo. Er zijn genoeg boekjes of, of op internetsites of whatever. Zijn er genoeg van. Dat zijn altijd streepjes. Hmm. Heb je, heb je dat nooit gezien, je wel een keer af van die streepjes zo naar buiten van de iris? Ja, ja. Dan moet je wel eens gezien hebben ja, iedereen. Dat is die, gezien. Dat is, ja, dat er een, dat is een patroontje dat is, in zit. Dat is nooit ja. een, een, eenduidig. Dat zitten altijd maar allerlei zit... kleurtjes altijd. Er okay. zit altijd een motiefje in. Ja, precies. Oh. En dat kan van inderdaad van lichtbruin. En zit ook, er kan ook wel zwart in zitten hoor. Dat kan wel. Ja. Maar het is nooit geheel zwart. Okay. Hey, hey, je wist ook iets over de Fruitella. Montpelde je dat nou nog? Nee, nee, oh, ja, nee, ja, nee. dat fascineerde mij, die vrouw Tella. Nou, mij ook. Ik vraag me af hoe je daar stond van kan worden. Ja, nou ja, André ook. Die wil het ja. ook graag weten, maar ja, er belt ja, niemand over, dus op. ik Kom, denk ja, dat hij het... Ja. ja, het is heel, heel erg zoet en ik weet dat mensen heel erg ADHD kunnen krijgen, gewoon heel veel zoet, maar... Ja, en dat gaat heel slecht samen met ecstasy. Kan heb maken geloof ik, hè? Nee, ik weet het niet. Nou ja, misschien inderdaad een overgevoeligheid voor suiker of voor kleurstof, want het is natuurlijk ook... dat kan ook, ja. Het kan heel erg roze zijn ofzo. Maar ja, om dan stoon te worden van één rolletje. Maar misschien kan het 0800 nou, oké, 112. Nog wel wat. Als ik het twee op heb, dan ben ik wel klaar. Is het ook eigenlijk? wel genoeg, Joyce? Uh, we moeten afronden. We gaan naar het nieuws luisteren. <laughs> oké, okay, daar gaan we. Ook naar het best nieuws. belangrijk. <laughs> oké, okay. doel Joyce. Joyce. Hoi.